Love, learn how to live. I'm You. Mm -hmm. Klonken, uh, sterven weg uh, van uh, The Third Force. De Force waar Alanis Kanzi uh, deel van uitmaakt. Verleden week had ik het ook al een, uh, een nummertje van uh, the, the Force of Nature en de uh, First Force bestond uit William Aura, uh, Greg Dobbin en zoals ik al zei, Alanis Kanzi. Die was uh, verantwoordelijk voor de drums en de grooves, keyboards, talking drum, guitar enzovoorts enzovoort.